Begin dit jaar was er al brand op het dak. Toen had een klimaatinstallatie vlam gevat. Op verschillende plekken in Utrecht zijn de afgelopen avond... rivaliserende voetbalhooligans met elkaar op de vuist gegaan. Onder meer in de wijk Ondiep was het onrustig. In een filmpje op Twitter is te zien dat enkele tientallen mensen... met vuurwerk en terrasmeubilair gooien. Volgens omwonenden ging het om aanhangers van Feyenoord... Ado Den Haag en FC Utrecht. Rond middernacht hadden supporters zich verzameld... bij een wegrestaurant langs de A12... Toen de politie kwam gingen ze door. De hooligans liepen daarbij over de snelweg... die korte tijd in beide richtingen was afgesloten. Twintig mensen zijn aangehouden. Venezuela maakt een einde aan de grensblokkade... van Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat heeft minister Blok afgesproken met de regering in Caracas. Blok maakte een rondreis door de regio. Er liepen al contacten met Venezuela over de grensblokkade... en toen er een oplossing in zicht was... besloot Blok ook naar Caracas te reizen. Begin dit jaar sloot Venezuela de grens... om de smokkel naar Aruba, Bonaire en Curaçao tegen te gaan. Het land verkeert in een politieke en economische crisis. Blok heeft nu toegezegd dat de smokkel actiever zal worden bestreden. Het weer. Het is een vrij heldere nacht... met minima van 9 tot 11 graden...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 Wouter Bouwman. Hey, ja hoor, welkom terug bij de wereld van en vara Fijn dat je naar ons luistert, wereldreiziger die je bent. In dit programma praat ik met Nederlanders in het buitenland... aan de hand van actuele thema's. Het komende uur hebben we het onder andere over podcast... helden en mooie ervaringen in het buitenland. Goed, hoog tijd om je voor te stellen aan mijn correspondenten van dit tweede uur. Uh, Jasperine Groeneveld in Bratislava. Wat houdt de Slowaken deze, uh, deze week bezig? Nou, we hebben natuurlijk net uh, Pasen gehad. Um, redelijk universeel iets. En nou, het is eigenlijk, want mijn, uh, mijn dochter die, uh, uh, heeft ook net afscheid genomen op de crash waar ze op zat. Omdat we ook onlangs verhuisd zijn. Uh, uh, gaat zij naar een crash die uh, wat, wat uh, handiger zeg maar, op de route ligt uh, uh, voor mij. Mm -hmm. Dus um, zij vierde Pasen op de crash ook. En het was een soort van afscheidsfeestje voor haar ook. En ja, wat ze doet hier met Pasen. Um, ze maken zwepen van wilgetakken. Het okay. moet een speciale soort wilgetakken zijn ook. Die, die gaan ze dan die gaan ze naar het bos. Uh, nou, en die juff van, van de crash waar, waar mijn dochter op zat, die ging dan ook met de kinderen dus, dus zweepjes maken. Oké. Okay. Ja, ja, okay, ja, ik vind het best wel bijzonder. Uh, maar goed, ze gaan dus naar het bos en dan halen ze die wilgetakken en dan gaan ze, maken ze daar een zweepje van. En op eerste paasdag dan worden de vrouwen met de zweepjes geslagen. En dat zou dan goed zijn voor uh, kracht en uh, vruchtbaarheid en dat soort nou ja. dingen. En het grappige is dus in een ander gedeelte, oorspronkelijk in een ander gedeelte van Slowakije, werden de, uh, vervol... nee, werden de vrouwen met water overgoten uh, op eerste paasdag. Dan ging, gingen de mannen met emmers water langs de huizen om de vrouwen te te En... Dan vervolgens hebben we daarna dat is een soort van op sommige plekken gecombineerd. Dus dan op de eerste paasdag dan worden de, de vrouwen met de, de, de wilge zweepjes geslagen. En de mannen um, met het water ondergespetterd of zo de volgende dag. Nou ja, in ieder geval. <lacht> <lacht> en dus, dat, dat de mensen, je kon ook wel kant-en-klare zweepjes kopen in de week. Oh, dat is wel handig. Ja, dat is wel, <lacht> <lacht> <lacht> wel praktisch. Bij de groeten wordt gewoon een rekje met zweepjes. En, um, maar, nee, dat is op de kerst. Mijn dochter hebben ze gemaakt. Heel leuk. En toen gingen ze elkaar ook een soort van slaan ermee. En, ja, alle kinderen vonden het heel leuk. En ja, het was ook echt een Slovaakse crash waar ze, waar ze op zat. Dus, ja, die doen helemaal vol mee. Ja, wij, waar wij gewoon eigen werven, zeg maar. Ja. Maken we hier. <laughs> het liep niet uit de hand. Nee, nee, nee. En iedereen heeft er heel veel lol mee gehad ook. En, uh, ja, en die voorbereiding was voor die juffen best wel. Um, uit, want ze moesten echt naar een bepaald soort bolzen, En moeten bepaald soort wilgen, takken gehaald worden. En dus ja, ja en ze hadden er best wel werk van gemaakt. <laughs> een hele bijzondere paastraditie. Okay. Dus dat heeft ze dan nog net voor de afscheid nog mee kunnen pakken. Dat was dan wel leuk. Ja, dus je hebt bijzondere Pasen gehad? Ja, nou ja, inderdaad. Ja. Nou, buiten dat uh, is, het, is het verder echt een familiefeest hier, Pasen. Dus, um, wij wonen in, in Braatslaven en Hofstad en eigenlijk... Uh, blijft niemand hier dan tijdens de Pasen? Omdat iedereen heeft of familie buiten Bratislava wonen. De mensen die hier wonen zijn toch eigenlijk allemaal voor werk hier naartoe gekomen. Dus families wonen vaak wat, wat dieper in Slowakije. Mm -hmm. En daar gaan ze dan naar de familie toe. Of de families um, uh, bezitten een, een, een cottage, een buitenhuis. En, uh, en dan gaan ze daar Pasen vieren. Hetzelfde eigenlijk met Kerst. En het is, het is echt een familiefeest. Dus, uh, dus in de stad Bratislava is er eigenlijk verder helemaal niets. Te doen. behalve dan... Um, voor de toeristen in het toeristisch centrum. Daar kun je dan nog wel... Um, uh, iets, weet je, kun je nog gaan eten... of iets, maar ja. verder is eigenlijk... alles gesloten, is dus echt, ja. Maar ja, je hebt wel eens verteld echt... dat Bratislava... zo'n moeilijke stad is om doorheen te rijden, bijvoorbeeld. Je kan zo ja. een paar uur vaststaan. Dat was ja. nu helemaal niet nee, het geval. helemaal niet. Het ja. is echt het is best bizar, hoor. Want als je op zo'n goede vrijdag is hier... vond het ook al een feestdag. Um, en ook zodanig dat ook echt alle winkels gesloten zijn... En dan uh, op zo'n goede vrijdag ook, mee. Nou, je kunt de kanon afschieten op schaap, Het is echt een uh, piepere En wat we in Nederland, dat vind ik altijd zo grappig, wat je in Nederland hebt, zo'n Tweede Paasdag, is echt zo'n winkeldag, zo'n meubelboulevarddag ja. en zo. Ja. En hier, nee, nou, nee, alles is dicht. Echt, je kunt je kunt het niet naar huis van spreken, de McDonald's buiten, het centrum is afgesloten, zeg maar. Dus je kunt echt ook nergens heen. En het is echt, een bedoel, je met je familie, met je familie viert in je buitenhuis en, ja. Heel veel mensen hebben ook zo'n buitenhuis, dus die gaan ook echt de stad uit. Zeg maar. Die gaan elkaar dan bewateren en met zwepen slaan. Ja, <lacht> nee. ja dat ze dan in hun buitenhuis. <lacht> Oké, okay. nou, goed. Uh, bijzonder volk, daar, laten we daarop op houden. We gaan het zo onder andere <lacht> hebben over de helden van, van Slowakije. Ja. Ja, ja, helemaal goed. Jet Vonk, in New York, jij had deze week helemaal geen, geen zin in slecht nieuws. Wat is er aan de hand? Ja, ja. Gewoon ja. um, de regering staat al tot zijn kop. Dus ik dacht, laten we deze week voor de opener iets, uh, iets leuks bespreken. En de New York Times <laughs> die heeft een uh, rubriek genaamd De Week is goed nieuws. En het is gewoon <laughs> heel fijn om te lezen. Je had even zin in gewoon positief <laughs> nieuws. Klopt in een positief nieuws. En ik, en ik heb een prachtig voorbeeld gevonden. Ik vond het zo leuk. Er is <laughs> dus een man hier die um, draait, die, die, die, die houdt heel erg van draaien. En um, naar, en hij reist uh, naar ja, bepaalde landmarks, bepaalde bekende plekken... zoals de Hollywood Sign en de Niagara Falls en Stonehenge... All, ja, overal ter wereld. Ja. Um, en deze man heeft uh, sinds 1999 is hij gaan draaien. En elke keer als hij dus gaat reizen naar een bepaalde plek... dan uh, maakt hij een trui met, met de, het plaatje van, van die plek of zijn trui. En dan maakt hij een foto van zijn geld in die trui met, met de landmark en dat het ziet er zo leuk uit. <laughs> dus die man gaat naar een, een bepaald toeristische trekpleister en dan uh, breidt hij breidt een trui met met uh, ja, waar hij naartoe gaat en dan wil hij daar een fotootje van dat de, dat spaart hij. Ja, of tenminste nou ja, de trui die heeft hij die, die die spaart hij en hij. Is Blijkbaar ook in de breiwereld, dat is eigenlijk blijkbaar een ding, is hij bekend. En mensen zijn ook erg fan van bepaalde dingen. Dus hij heeft bijvoorbeeld ook een, uh, voor de Solar Eclipse die uh, vorig jaar was, heeft hij ook een trui gemaakt. En hij heeft een hele website waar hij is dus al sinds 1999 aan het breien. En hij heeft gewoon zijn trui per jaar geordend. Dus je kunt er weet ik ieder 2006 klikken. Dan krijg je alle trui, van, dat, ja, alle foto's van hem met, met die trekpleister... En, en zijn trui. Wow. Hij is een hele vrolijke man. Ziet <laughs> er heel leuk uit. Maar um, een, een beetje Amerikaans, uh, dan zou je het ook moeten kunnen kopen, denk ik. Die trui. Um, nee, ja, ik denk dat hij ze allemaal houdt. Hij uh, praat erover alsof het zijn kinderen zijn. Hij zegt dat het hard, het is moeilijk voor hem om, om, een, uh, om een favoriete trui te kiezen, want hij zegt dat het net als dat je zegt dat je een lievelingskind hebt. Oeh. Dus uh, ik weet niet of je echt, of je echt zijn truiën kan kopen. Ik weet niet of je het wilt. Dus het, het is leuker om de foto's te kijken dan denk ik om die trui echt te hebben. Ja. Um, ik bedoel, hij kan goed truiën oh, trui breien, maar nou ja, goed. Um, ik weet niet of ik er echt eentje zou willen hebben. Oké. Okay. Oké, okay. Jet, maar, je, je had maar, even zin in, in ander nieuws. Je had, geen, je had geen zin in politiek nieuws. Je wilde iets luchtigs. Nou, we hebben een luchtige trui gebreden. Uh, nee, ik hoop dat jullie er ook van hebben kunnen genieten. <laughs> nu al, nu al, Jet, je hebt het heel mooi beschreven. We gaan het zo hebben over de, de inheemse bevolking van Amerika. Maar eerst even muziek. En dat is ook een echte Amerikaan, Justin Timmerlee. Die leidt ons er de nacht in. De wereld van Bienenfara. Tot drie uur nog zijn we er. About my direction, and in my heart, somewhere I wanna go there. Still, I don't go there. Everybody says, say something. Say something was dit met uh, Justin Timberlake, die natuurlijk 100% Amerikaans is. De wereld van BNN Vara. You, I'll give a time, met Doctor Bouwman. Vorige week probeerden twee jongens in Den Haag een vrouw in een scootmobiel te bestelen. Ze pakte haar tas en probeerde weg te komen. De vrouw in de vierwieler zette de, zette de achtervolging in en wist haar tas terug te pakken. Een echte held, als je het mij vraagt. En daarom gaan we het hebben over helden. Heldinnen mag natuurlijk ook. In Slowakije. Jasperine, wat is een echte Slovaakse held? Hey, de de geschiedenis van dit land is natuurlijk eigenlijk nog heel jong. Omdat we natuurlijk uh, nog niet zo heel lang geleden gewoon Tsjecho, Tsjecho Slowakije waren. Mm -hmm. um, dus het is een beetje... Um, bij, op, voor sommige mensen is het, is het uh, best wel onduidelijk. van Zijn ze nou Tsjechisch, zijn ze Slovaaks... Of is het een combinatie daarvan? Maar eigenlijk toch ook weer terug naar de actualiteit van de dag. Ineens is er uh, de, de, de vermoorde onderzoeksjournalist... waar ik al eerder over vertelde, Jan Kuciak. En eigenlijk is hij tegen win en dank een soort held avant la lettre geworden. Wat ik nooit zo'n bedoeling geweest. Want hij ging gewoon een onderzoek doen naar een geldstroom die vaag was. Waarvan ja. uh, hij ook wel wist, oké, aan het graven in iets wat waarschijnlijk heel... Smerig is en wat daarboven gaat komen, gaat waarschijnlijk niet heel mooi zijn. Maar hij had natuurlijk nooit gedacht dat hij dat met de dood zou moeten verkopen. En met de dood van zijn verloofd, want zijn verloofd is het ook neergeschoten. En um, nou ja, ondanks dat. Um, Begin maart, hè, uh, was dit allemaal even. Ja, ja pas eind gelegen. februari. Ja. Eind februari, inderdaad. En nou ja, ondertussen is er natuurlijk heel veel gebeurd um, uh, binnen Slowakije, omdat de bevolking eigenlijk geen vertrouwen meer had... in de huidige regering. Uh, de huidige regering wilde pertinent... geen nieuwe verkiezingen. Er zijn uh, mensen opgestapt. De minister-president is uiteindelijk opgestapt. Die zat er al twaalf jaar. Dus het was al uh, best wel een, een, een, een ding... dat hij dus toch uiteindelijk... na weken eigenlijk publieke druk... toch zei, oké, okay, ik stop ermee... maar alleen als dit dan mijn opvolger is. Dus we mm -hmm. een opvolger daarbij eigenlijk. Nou, die heeft een nieuwe regering geformeerd. Die zijn nu... Uh, begonnen, zijn nu een week bezig of iets dergelijks. Maar toch nog steeds uh, ja, moet er toch onder de bevolking... dat gevoel van die, die corruptie, het is nog niet voorbij. Die, uh, het onderzoek op de moord of wie het al gedaan heeft... er wordt niet heel veel over geschreven. Ook Mensen willen weten hoe staat het met het onderzoek. Dus vandaag is er gewoon weer een grote demonstratie in de stad. Uh, Reedzame demonstraties zijn het. Het zijn massale demonstraties. En het gaat onder, natuurlijk met social media hand in hand, uh, zoals dat gaat tegenwoordig, met de hashtag all for jan En dat is ja inderdaad over Helden. Ja, Hij heeft waarschijnlijk nooit zo bedacht en nee. het is ook waarschijnlijk nooit zijn intentie geweest. Maar ja, uiteindelijk is hij wel de vlees geworden uh, reden eigenlijk waar, waarom dit, dit hele... Um, dit hele balletje gaan rollen. Ja. Dus ja, ja, ik denk dat hij zeker, zeker wordt gezien ook nu als een Slovaakse held. Eigenlijk een soort martelaar bijna. Ja, ja, ja, een soort anticorruptieheld. Ja precies. Ja, ja, precies. Want er moest iets gebeuren. En iedereen zei wel, ja, dan moet het eigenlijk wel. Je, eigenlijk kan het ook niet meer. En eigenlijk vinden we het ook. En alle Slowaken die ik ook ken, die zeggen dat, die zeiden dat daarvoor ook al. En ja, we weten allemaal, als er een nieuwe regering komt, ja, de eerste paar jaar gaat gewoon al het geld verdwijnt in de verkeerde zakken, want iedereen moet weer even zijn en <laughs> um, zijn bijverdiensten binnen binnenhalen. Nee. En, en ja, weet je, dit, dus, iedereen, het was een soort latent aanwezige kennis, maar hierdoor werd één keer zo zichtbaar voor iedereen dat iedereen zei, oké, dat kan gewoon niet langer. Nee. En ja, dat heeft hij toch veroorzaakt uiteindelijk. Ja. Dus ja, het is een hele hedendaagse, hedendaagse helft. Ja, hij deed een soort onderzoek ook naar, naar geldstromen met, met maffia, uh, ja. daar had het mee te maken. Er, er zijn ja. uiteindelijk mensen opgepakt, maar het is dus ja. helemaal niet bekend hoe dat, nu, hoe dat nu verder gaat. Nee, wat de stand van zaken is, in het begin werden er ook echt wat rookgordijnen opgegooid, vond ik, dat er dan in één keer gezegd werd, ja, het zou ook uit die hoek kunnen komen, het mm. kan ook uit die, terwijl iedereen wel wist. heeft. Die kan bijna niet anders, want hij was dat op het spoor en uh, daar zat hij zo diep in. En, en uiteindelijk zijn er, er, er zijn wel mensen opgepakt, maar nou ja, het is nog niet heel duidelijk van dit is de, de, de aangewezen opdrachtgever uh, van, van deze. Waarschijnlijk is het gewoon gewoon, waarschijnlijk is het een huurmoord geweest, dat kan haast niet anders. Ja. Uh, maar ja, en heel eerlijk, ik vraag me ook af of we daar echt achter gaan komen, wie nou. Ja. die opdracht gegeven heeft, want het is zo'n politiek-strategisch uh, spel... wat er gespeeld wordt. Nou, hij heeft er in ieder geval voor gezorgd, die uh, Jan Kutsiak... die heeft er in ieder geval ja. voor gezorgd dat er dus één... Uh, president is, uh, is uh, de premier is afgetreden. Ja. Uh, ja, de premier is afgetreden. Er zijn nog steeds ja. uh, demonstraties. Dus ja. Hij, hij, ja, hij heeft wel ergens voor gezorgd in ieder geval. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. ja hij heeft echt wel wat meegebracht. Ja. Ja, ja, precies. Oké, okay. we gaan het straks uh, hebben over uh, um, ja, eten van dit seizoen. Wat eet ja. je op dit moment in Slowakije? <laughs> Wouter Bouwman. Je hoort het steeds vaker: Nederland moet weer van de echte Nederlanders worden. Maar wie of wat zijn dat eigenlijk? En hoe gaat dat eigenlijk met de oorspronkelijke bewoners van het buitenland? Bijvoorbeeld Amerika. Ja, Jet vonk, hoe gaat het met de echte Amerikaan? Nee, de echte Amerikaan is natuurlijk de Native American. En daar gaat het niet zo goed mee. Nee, nou, kun je laat. dat onderscheid even maken? Nou ja, je um, hebt natuurlijk de originele bewoners van het land. Uh, die er waren vanaf het moment dat mensen mensen werden. Um, en um, in Amerika zijn dat de Native Americans, dus wat we uh, vroeger Indianen noemden. En um, nou ja, toen in het begin van, van de 1700, begin van de 18e eeuw, mm -hmm. toen. Um, ja, toen, toen gingen heel veel Europeanen naar Amerika. Nadat Columbus het zogenaamd ontdekt had. Um, gingen uh, ja, langzaamaan uh, volle schepen met Europeanen die kant op. En uh, nou ja, honderd jaar lang. Dus we hebben hier heel veel mensen die uh, zichzelf Italiaans of Iers noemen of Duits. En die hebben dan zoveel generaties terug zijn hun voorouders naar Amerika gekomen. Maar als je het dus hebt over wie er hier als allereerste was. Dan zijn dat de Native Americans. En wat er is gebeurd, is toen Columbus en andere ontdekkingsreizigers naar Amerika kwamen. hadden zij het idee dat zij superieur waren aan wie ze ook tegenkwamen. Ja. Dus um, uh, heel gezegd zijn uh, uh, heel veel uh, Native Americans, mannen zijn vermoord, vrouwen zijn verkracht. Um, ja, die, die hele bevolking is heel erg uitgedund. Dus echt, uh, massamoorden zijn hier uh, gepleegd. En, um, ja, en, en er zijn een aantal mensen overgebleven. En op een gegeven moment, na een paar honderd jaar... Um, heeft Amerika bedacht van... oh ja, dat hebben we niet heel netjes gedaan. Laten we een <laughs> stukje land teruggeven. Yeah. En uh, dus nu, nu hebben die uh, Native Americans hebben, uh, reservations gekregen. Mm -hmm. nee, een reservation is, is een stuk land. En uh, het idee is dat de overheid... Uh, niet daar zeggenschap over heeft. Het is dus, uh, dus niet van de, van, de, van de United States of America... maar het is echt van, van de tribes, van de stammen. Ja, precies. Um, maar ja, dat is bij elkaar... is dat uh, ongeveer 2% van de hele oppervlakte van de Verenigde Staten... dus uh, heel ja, dus het... genereus is dat ook niet Nee, geweest. ze zijn een beetje weggestopt. Maar je zegt eigenlijk... het ging eigenlijk allemaal wel lekker in Amerika... totdat de Europeanen kwamen. Ja, of tenminste, we weten niet hoe het... We, we kunnen nooit weten wat er zou zijn gebeurd als de Europeanen niet kwamen. Maar um, ja, de, de Europeanen hebben het hier behoorlijk overgenomen. En het is heel vervelend uh, geweest, om ja. het maar op zijn zacht te zeggen, voor, voor degene die hier woonde. Ja, precies. Staan de Amerikanen hier nog wel eens bij stil, bij, bij, de, ja, bij, bij dit gebeuren? Nou, uh, nee, sommige mensen wel. Um, maar veel mensen niet. En... Uh, ik denk dat er niet genoeg aandacht aan wordt besteed. Mm -hmm. Maar de laatste tijd is bijvoorbeeld dan wel een uh, beweging op gang om, nou, we hebben hier een, een nationale dag en die heet Columbus Day. En uh, dat is natuurlijk heel cru om een nationale feestdag te noemen naar iemand die, als jij in Native America bent, jouw volk heeft vermoord. Waarom zou daar een dag naar worden genoemd? Dat is om het heel bruut een uh, vergelijking te maken, net alsof wij in Nederland een Hitlerdag zouden hebben. Ja, dat, dat, dat is een, is een dat beetje is een raar. Het, ja, dat, dat is, dat is heel, heel raar. Dus nu is wel een soort van bewustzijn doorgedrongen tot um, de meeste Amerikanen. Dat Columbus Day niet uh, appropriate is. En, um, dus, en er wordt vooral heel veel op universiteiten. Uh, dus door de jongere generaties wordt daarover gedemonstreerd... Um, dat het echt niet kan. Nee. En uh, nu wordt Columbus Day op sommige plekken... en in sommige staten is het officieel al... Um, genoemd naar uh, gewoon herfstdag. Of, weet ik veel, happy fall day of iets in die richting. het ja. is in de herfst. Maar dus, dus eigenlijk een, een Amerikaanse zwarte pieten discussie? Ja, maar dan erger. Want het gaat hier over mensen die vermoord zijn. En verkracht. Ja, ja. En, Heel bruut. En ik, uh, ja, ik bedoel, uh, in, in Nederland gaat de Zwart-Pieter-discussie over, ja, wel, wel soortgelijk maar anders. Het gaat natuurlijk wel allebei over dezelfde roots. Namelijk dat Europeanen dachten dat ze de hele wereld over konden nemen. Mm -hmm. um, en de Zwart-Pieter-discussie is natuurlijk ge, um, gebonden aan, aan de slaven. Ja. Handel en ik kwam besteden aan de Native Americans. Ja, dus ja. ja, misschien is het wel gelijk. Goed, zetten we daar een punt achter. Um, die Europeanen die probeerden dus alles naar hun eigen hand te zetten. Een voorbeeld daarvan uh, kun je geven aan de hand van een uh, voetbalteam. Hoe zit dat precies? Ja, nou, uh, ik was laatst naar een podcast aan het luisteren. Dat is een mooi bruggetje mooi naar het volgende onderwerp. Maar toen de Europeanen naar Amerika kwamen... Um, toen uh, gingen ze natuurlijk het hele land overnemen. En uh, een van de dingen die ze aan het ontwikkelen waren... was een sport, want je moet mensen bezig houden. En dat was American football. En uh, dus in de, de vroege dagen van American football... Um, uh, was er een... Uh, waar, dat werd vooral gespeeld op universiteiten. Dus, dus teams van verschillende universiteiten tegen elkaar. Um, en er was één school... Uh, de Carlisle Indian School... waar... Um, ja, Jongens van uh, Native-American families die werden daarheen gebracht... en kregen een soort van totale make-over om ze Europeaans te maken. Dat is heel raar, maar dat gebeurde. En, uh, en, die, nee, en, en die ging dus ook American voetbal spelen. en Dat vonden ze zelf ook leuk. Maar um, omdat uh, ze heel anders gebouwd waren... ze waren niet breed en sterk gebouwd zoals... Europeanen. Ze waren kleiner gebouwd, al moesten ze allemaal innovatieve technieken bedenken om te winnen. En um, het, op die manier heb, heeft die Carlisle Indian School door wedstrijden te spelen en uh, in, innovatieve dingen te bedenken waar dan weer wedstrijdregels voor moesten worden bedacht, dat dat ja. eigenlijk niet mocht. Um, hebben ze zo uh, de regels van American football heel groot geschapen? Ja. Ja, dus, dus zelfs dat heeft nu nog invloed. Um, over nu gesproken, uh, de situatie is er dus nu dat ja, ongeveer 2% is zo'n uh, reservation uh, waar, waar deze mensen wonen. Heb je het zelf eens gezien? Ja, ik ben er verschillende keren door, uh, door verschillende reservations doorheen gereden. Want Er lopen wel wegen doorheen, maar verder... Uh, wordt er vanaf gebleven, Dus het is eigenlijk heel mooi om doorheen te rijden. Want het is gewoon een uitgestrekte vlakte. En het verschilt welke reser uh, reservation je bent. Dus de, de, de, vooral um, in het midden van het land en dan van noord naar zuid. Daar heb je er veel. Mm -hmm. Ja, het is echt prachtig. Het is gewoon puur natuur. Het is uh, on ongerept, um, uitgestrekte vlakte. Uh, ja, omdat het dus met rust wordt gelaten. Ja. ja. Dat is het idee. Maar dan heb je natuurlijk de regering die denkt: Oh wacht, er zit allemaal olie in de grond in dat reservation. Nee. Laten we zeggen dat de Native Americans alleen maar de eerste twee meter van de grond mogen en dan hebben wij nog steeds recht op wat er daaronder zit. Of laten we gewoon een oliepijpleiding door een reservation heen leggen, want dat is de kortste weg. Dus, dat, dat, dat gebeurt nog steeds. Ja, er gebeuren nog steeds rare dingen in ieder geval. En uh, de overheid uh, probeert er toch nog wat uit te slaan. Misschien hebben de mensen in Groningen een uh, klein aha Erlebnis -nice hierbij. Uh, Jet, dankjewel. We gaan het uh, zo hebben. Inderdaad, je had het al een klein beetje verklapt. Over podcasts. Maar eerst even muziek. En wat voor muziek trouwens?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 Might not love me anymore. I wish. Tijd voor een klassieker. Dit was uh, de Roxy Music met Jealous Guy. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. We hadden het er een, uh, net in het eerste uur ook al over. Het Asperse seizoen is eindelijk begonnen. Het witte goud kan weer gegeten worden. Altijd fijn, zo'n nieuw voedselseizoen. Maar er kennen ze dit soort seizoenen ook in het buitenland. Jasperine, is er een Slovaaks gerecht dat je alleen in dit seizoen bijvoorbeeld kunt uh, eten? Niet, uh, niet in dit seizoen, want ik, daar heb ik wel een beetje op lopen zoeken. Ik heb het ook niet zo gezien. Uh, weet je, mensen, ja, wel natuurlijk de, de asperges en inderdaad een beetje meer dat standaard, uh, standaardwerk. Mm -hmm. Maar wat we hier hebben, ik dacht dat is wel leuk om te vertellen, uh, een ganzenfestival. Dat is in september en dan wordt echt alles van de gans gegeven, zeg maar. Alles optremt de gans en het is heel, ja echt een, het, het heet ook volgens mij de, de festiviteit van de gans of zo, als je het vertaalt naar Nederland. Ja. Dus dat is, um, en dat is best wel een bijzonder, bijzonder echt typisch Slovaaks iets. De gans, sowieso. Maar de gans. Nou nee, meer dat hele festival door. Maar nou, en het feit dat er. De, want net als ik zeg, het is echt alles. Het is gebraden gans, maar gerookt ganslever. Gans, het wordt ja. ook allemaal nog zonder um, enige, ja, hoe noem je dat, um, uh, dat? Dat we dat zielig zouden vinden of wat dan ook. Mm -hmm. Nee, dat dus wordt gewoon volop, volop gegeten, zeg maar. Dan, dat is ook. Um, ook wel een beetje de manier waarop men hier zijn. We ook, want ik weet, in het begin had je ook nog een onderwerp over uh, vlees, de week zonder vlees of zo. Ja. Volgens mij. En toen dacht ik ook nog, oh ja, want hier wordt hier zoveel vlees gegeten nog. Echt, ik denk vegetarisch. Als je hier vegetariër bent, dan heb je het echt... maar, maar begrijpen ze dat ook niet? De Slowaken. Nee, ook niet echt. Um, en er wordt nog niet zo naar gekeken. En dat is ook een beetje een iets wat... Wat je hier bijvoorbeeld ook nog hebt, is bondwinkels. Waar je gewoon nog bondjassen kunt kopen. Ja. Nieuwe bondjassen, dus geen vintage uit de jaren 50 of zo. Nee, echt, echt nieuw, nieuw bond, zeg maar. Ja. En dat, dat wordt ook echt nog gezien als... mooi en luxe. en Dus het is... Ja, toch wat, het loopt toch wat, wat ja, het, loopt, zeg maar, het loopt dan toch wat achter, zeg maar, in de publieke mm -hmm. opinie, waarin wij zeggen, je kan echt niet meer. Weet je wel, bond kan echt, dat kan echt niet. Ja. Maar, ja. En gans wordt dus ook gezien als, als een luxe. Welk, welk ander vlees is nog steeds uh, zeer geliefd? Nou, het is voornamelijk nog echt, um, uh, eigenlijk wordt, wordt er alleen uh, rund, varken en uh, kip gegeten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk, um, zijn eigenlijk de belangrijkste vis bijvoorbeeld wordt. <laughs> Vis wordt alleen met kerst gegeven. Oh. Want dan eten die hier... Ja, ook echt heel noemen. Dan eten we hier karper. Dus um, okay. dan... Ja. <laughs> heel kleurig wel. het ja, ziet er gezellig ja, uit. Geen, geen idee. Ook waar, waar, waar het vandaan komt, geen idee. Want, nee. Dan staan er ook echt bij de supermarkten buiten... staan er grote vis-tanks... of noem je een bassin. Zeg maar, ja. daar stemmen levende karpers in. Uh, dan zoek je er eentje uit. Je neemt je leven mee naar huis. En die doe je dan in je badkuik. Um, zodat de grondsmaker goed uit kan en dan kan die goed, goed in schoon water zeg maar, spoelen. En, en ook jij, ja, je, je hoort dan ook verhalen over wel van vroeger tegenwoordig niet meer zo, maar inderdaad ook mensen die zich nog kunnen herinneren van ja, dan ging je ook met je met de vis in bad en je gaf die vis een naam en het werd echt een soort huisdier in die week van kerst. <lacht> en dan met kerst. Ja, dan kwam die uiteindelijk op je bord. Dan moest ook iemand een, een, een visvlachtje niet, denk ik, maar fileren. En, ja. Um, en dan kwam die op je bord uit, inderdaad. Dus het, dat wordt, maar dat wordt eigenlijk alleen met, met kerst. Want verder zie je er bijna geen vissen. Uh, nee, nee, en, en, en, en gulas, dat is natuurlijk uh, niet Slowaaks, Hongaars, nee, maar, maar is is Hongaars. Ja, maar ja. is dat ook iets wat, wat uh, in Slowakije wordt gegeten? Ja, uh, aanverwante. Aan verwanten, um, uh, Gotels. Ook mm -hmm. wel veel met, met, met vlees, inderdaad. En gecombineerd ook wel met, uh, met kaas, uh, schapenkaas. Een mm -hmm. um, brinta, dat is echt typisch. Ik een typische smaak ook. Wordt van, uh, wordt van uh, schapenkaas. Volgens mij is het schapenkaas, maar ik weet niet zeggen. Kan ook geitenkaas zijn. Um, en daar wordt gecombineerd in een soort vleeschotel. Ehm. Um, dus de, het is wel, als je hier echt um, typisch Lowaaks gaat uit eten bijvoorbeeld, is het altijd, het is altijd vlees en het is altijd best wel uh, zwaar in die zin. En waar ze ook heel erg van houden zijn van die dumplings, van die um, soort nokkie-achtige deegwaren. En dan um, doen ze die in een schaal en dan gaat er dan ook schapenkaas overheen en uh, uh, spekjes of bacon. En dat is dan haluschki heet dat. Ja, en je houdt ervan of je vindt er zeg maar. is dus ja, ja. niet iets tussen. Ja. Dat is echt, you love it or you hate it. Dat, dat is echt. Uh, uh, maar ik moet zeggen, ik vind het wel lekker. En, en veel, ja, echt, um, echt veel vlees. Weet je, tortaarachtig uh, vlees, dus echt rauw vlees. Um, um, ze eten in type, ook alles van alle dieren. Ja. Um, uh, alle gedeeltes worden gebruikt, ook in al die, die stoofschotels en zo. Um, ik moet zeggen, ik vind de Slovaakse uh, keuken wel echt lekker. Eigenlijk het ja. is heel smaakvol en goed gekruid. En, ja, je vertelt het wel. ook smaakvol. Dat zorgt er denk ik voor dat iedereen op dit moment met uh, rommelende maagjes uh, in bed ligt. Maar <laughs> de, ja. Ja, nou ja, we, we gaan het zo hebben over uh, je mooiste ervaringen in uh, Slowakije. Ja, leuk. De wereld van Pianet Vara. Wouter Bouwman. Amerikaanse podcasts zijn mega populair. Het uh, podcastbedrijf Gimlet Media kreeg maar liefst 28,5 miljoen euro... van investeerders. En de populairste podcast is Serial. En die heeft 175 miljoen downloads. Cabaretier Ronald Goedemons die is ja, in het algemeen niet zo'n fan van uh, Amerikanen. Die mot ik niet. Allemaal niet. Nee, Amerikanen die, die, die praten altijd schaamteloos hard... Ik weet niet of je ooit Amerikanen live hebt meegemaakt, die publieke aangelegenheden. Die mensen praten hard, die doen een audioterrorisme. <lacht> ik zit in de trein tegen, tegen twee Amerikaanse vrouwen met elkaar te beppen. Eerst gewoon uh, windkracht 10, zeggen ik met elkaar van. Daarna voor zich uit, met elkaar maar in mijn gezicht. gewoon in, blee, blee. En de bagger die uit die strotten kwam, niet te geloven. Gewoon, yeah, I can't believe the way Harry is lately. He's so superficial, he doesn't even listen anymore. I'm like, hello! I have an opinion! You know, I was giving him my opinion on Bush, right? With the New Orleans disaster, I was giving him my opinion uh, with the new video footage that's come out, right? I was giving him my... He didn't even listen! I'm like, hello! I have an opinion here! Excuse me, ma'am. Could you keep it down just a little bit? It's a bit loud. <laughs> well, whatever. <laughs> Anyway, I was giving Harry my opinion Bush, right? All he did was talk sports with his friends, just jabber jabber jabber. I'm like, "Hello. I have an opinion. I thought we were married, right? I have an opinion. I'm sorry, are we still talking too loud?" Yes. <laughs> Can you see my ear is bleeding? Ja, Jet fonk in New York is dit een beetje herkenbaar. Hard praten. Ja. Ik praat wel geloof ik ook heel hard. Dus ik, ik pas hier wel. Je hebt je heel goed uh, snel aangepast. Ja, ja. We gaan het hebben over podcast. Een soort uh, opgenomen radioprogramma, die je dan uh, heel makkelijk kunt beluisteren op je telefoon. Zijn ze echt zo populair in Amerika? Ja, reuze populair. Echt bijna net zo populair als een televisieserie. Dus ik kunt echt makkelijk op een feestje vragen van, ah, heb je die laatste podcast al gehoord? En dan zijn er sowieso mensen die ja zeggen. Oh ja. Er heel veel mensen luisteren naar podcasts. Ja. Oh, daar moeten wij nog naartoe, maar het, het begint steeds meer te komen hier, heb ik het gevoel. Ja, ja. Ik, euh, het zegt het was sinds een jaar of zo, Anderhalf jaar dat Nederlanders echt denken van, oh ja, podcast. Ja. Maar hier is het uh, wel langer, maar ik vind het heel leuk om te horen dat Nederland er ook in meegaat. Dus ik ben zelf ook groot fan. Ja, um, ja hier, hier praten we net als dat je, zeg maar, Netflix, dat, dat is wel heel populair in Nederland, mm -hmm. binge-watching kennen we allemaal. series ja. uh, kijken. Uh, dus, uh, ja, precies. Um, voor podcast noemen we dan binge listening. Dus dat je gewoon een hele podcast achter elkaar luistert. Dat kan. Sommige mensen doen dat. Maar, maar wat, wat is dan bijvoorbeeld de populairste podcast van dit moment? Nee, Zoals je al zei, Serial is echt heel erg populair. Mm -hmm. maar, um, gaat over een moord of zo, toch? Die uh, wordt opgelost. Nou ja, het verschilt per uh, seizoen. Maar um, het idee is dat ze een heel seizoen aan één topic beide. En dat is een heel juicy topic. Dus in de eerste was de moord. En um, ja, ik, ik heb ik heb zelf nog niet geluisterd, maar iedereen zegt altijd van oh ja, serial first season is so good. But the second, meh. Mm -hmm. dus het was echt, ze hebben een naam gekregen met dus het eerste seizoen. Het tweede ging geloof ik over een militair die was weggelopen en ook nog er is iemand bij dood gegaan. Dus het laatste was dat in de news. het nieuws. Het is allemaal waar gebeurd verhaal. Maar ze dus gaan gewoon heel erg indiepte en en het prachtige aan die podcasts hier is dat ze gewoon zo goed kunnen vertellen dat het echt nou ja maar een van mijn favorieten is Radiolab dat is ook denk ik... Ja, die is al decennia lang uh, um, zijn die actief um, ja, de, de, iedereen, iedereen kent Radiolab en dat is uh, ja. wat hoor je dan is het een verhaal is het nieuws is het het is een verhaal het is een verhaal luisterboek Precies. Het is net als het, uh, eigenlijk hoe radio ooit begon. Uh, gewoon een, een verhaal met geluidjes en uh, uh, stemmetjes en karakters. Maar Radiolab uh, gaat over popular science. Dus dan gaan ze in op een vinding of iemand heeft met een boek... en dan gaan ze daarop in. En dat kunnen ze dan op zo'n leuke manier vertellen... dat je helemaal in dat verhaal wordt gezogen. En zo erg dat als ik bijvoorbeeld luister... En ik moet het uh, wel toegeven. <gussiegel> dan ben ik gewoon af en toe hard wat aan het lachen. Dat is natuurlijk heel raar. Dus. Maar dan, dan zie ik, loop ik gewoon over straat en ben ik hard wat aan het lachen. Maar het is gewoon zo, het is zo goed gedaan. Het is gewoon heel leuk. Ja, en je, je luistert dus naar als je op straat loopt. W wanneer luister je naar een podcast? Wat is, wanneer is dat gebruikelijk? Um, nou ja, ik luister eigenlijk dus niet naar muziek op mijn telefoon... maar altijd naar podcasts. Dus als mm. ik op de fiets zit of als ik in de... In de Subway zit en, en, en uh, mijn reis is niet lang genoeg om mijn laptop uit, uit mijn tas te toeren om te gaan werken. Dan uh, luister ik graag naar een podcastje. Of dat ik op iemand staat te wachten te buiten. Of dat ik een rondje loop. Ja, eigenlijk gewoon eigenlijk een beetje wanneer andere mensen naar muziek zouden luisteren, luister ik naar een podcast. Ja. En ik denk dat heel veel Amerikanen dat doen. En zijn dat dan altijd verhalen of uh, ook andere dingen? Nou, het ligt heel erg aan welke podcast je luistert. Ja... Um, yeah, we hebben hier de, ook een publieke omroep, omroep uh, NPR. En die hebben heel veel verschillende podcasts. Dus ik luister zelf het liefst naar... Uh, nou, ik word elke ochtend wakker en dan luister ik naar Up First. Dat is een korte podcast over het belangrijkste nieuws van die dag. Mm -hmm. um, en um, naar Radiolab luister ik en naar, naar, naar NPR Politics. Dus dat zijn allemaal wel verhalen. Maar je hebt ook andere soorten podcasts... waar uh, ook af en toe muziek erin komt en... Uh, ja, het is gewoon uh, het is eigenlijk uh, radio op de mens. Kijk, nou dat is een mooie omschrijving. En uh, Jet, we moeten ook nog even vermelden dat jij zelf een uh, bekende podcastgast bent in Amerika. Luister maar even. My name is Jet Vonk. I'm an international student from the Netherlands. I'm doing my PhD here at the Graduate Center in the Speech Language Hearing Sciences program. Um, my research is on language and dementia. En specifically, um, what parts of the brain. Are um, affected in some sorts of dementia and how that results in some parts of language degenerating, but not every part. Ja, mooi Engels ook. Ten eerste en ten tweede niet heel hard <laughs> uh, gesproken. Um, lijkt, lijkt dat een beetje op onze uitzending, zo'n podcast. Um, ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, deze uitzendingen kun je ook weer terug uh, luisteren op het internet en, en downloaden. Dus eigenlijk misschien. Kan, kan onze uitzending een beetje als een podcast worden gezien? Maar het verschil is dat. Um, in de podcast worden dingen gemonteerd. Dus wat je net hoorde was een podcast. Ja, ik, ben, ik ben geen bekende, geen, geen gangbare podcastgast. Dat was eenmalig. Maar dat was voor mijn universiteit een podcast over uh, je proefschrift schrijven. Kom het graag en, een beetje op, jet? Maakt het graag wat groter? Ja, ja. <laughs> dank je. Ik zit um, met, met blosjes op mijn hangen. Maar. Um, Nee, ja, het, is, het, is, het, is, het, is, het verschil tussen radio is dat dat ik niet met jou praat en dit is live en um, en niks is gemonteerd. Terwijl een podcast, ja, als je dat opneemt, dan zeg je twintig keer meer dingen dan wat er uiteindelijk worden gebruikt. Maar dat wordt dan allemaal mooi aan elkaar geknipt en er worden muziekjes en en en gestopt om het allemaal wat leuker en, en vloeiender te maken. Dat mm. is het verschil. Nog leuker, nog leuker. Oké, okay, dankjewel. Fijn dat we je mochten bellen over uh, podcast en over uh, de inheemse bevolking van Amerika. Uh, dank en tot snel. Tot snel. Tot snel. Nog even genieten, Chuck Berry. Johnny, be good. Lekker zeg. Johnny B. Goed, misschien wel het nummer met de meeste prijzen ooit. Nummer 7 in de lijst met 500 beste liedjes aller tijden. Nummer 8 in de Billboard What 100, opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En nummer 42 in de lijst met beste gitaarsstukken. Dit was Chris, uh, Chuck Berry met Johnny B. Goed. De, de, de wereld van BNN Vara. Wouter eh? Bouwman. In het eerste uur hadden we het ook al even over mooie ervaringen in het buitenland. Het is namelijk de week van de ervaring. En ik geef toe: het gaat eigenlijk nergens over. Maar het is wel een mooie aanleiding om het even over ervaringen te hebben. En we hebben nog even de tijd. Jasperine, wat is tot nu toe jouw mooiste ervaring in Slowakije? Ja, we hebben er, uh, we hebben er wel eerder gehad, natuurlijk. Uh, maar wat. De, de, toen we hier net aankwamen, wat ik gewoon best wel heel bijzonder vond om te zien, omdat het ook zo anders is dan, uh, dan in Nederland, is, uh, je gaat naar een supermarkt en zoekt een pak melk en je zoekt je echt ongeluk, want je kunt de melk niet vinden. Ik weet dat mijn, ik stuurde mijn man uh, voor melk uit, want wij hadden Engelse verhuizers en die wilden thee met melk. Mm. Dus ik zei, geef een pak melk uit. en toen kwam hij zo zei, dat verkoopt ze niet. Ik zei, dat kan ik niet. natuurlijk niet. Ik verkoop ze wel. Ze verkoopt het ook wel, maar het staat helemaal onderin. Er zeg maar, zijn er drie pakken melk. Mm -hmm. De gemiddelde supermarkt hier ziet er echt een soort slijter. Met uh, sterke drank, allerlei biersoorten. Bier ook in literflessen bijvoorbeeld. Echt, um, uh, ja, de, we, we houden er hier wel van. Daar komt het eigenlijk wel meer. Hier, tankstation kun je hier ook uh, uh, sterke drank kopen. Uh, allerlei biersoorten, weer nogmaals weer in literflessen. En, en dit, ja, dit de, mijn mooiste, mijn opvallende ervaring heeft hier ook wel mee te maken. Uh, want we gingen kerstmaken met onze buren, onze Slovaakse buren. En uh, uh, dat gebeurde eigenlijk zoals het in Nederland ook zou kunnen gebeuren. Je staat op straat, je kinderen spelen op straat, zij staan ook met hun kinderen op straat. Je raakt aan het praat, ze spraken heel goed Engels. Onze Slovaaks is echt niet goed genoeg om met... Um, uh, ...om in de Slowaakens echt een gesprek te voeren. Mm -hmm. uh, maar ze spraken heel goed Engels, dus in het Engels, we kwamen aan het praten ...en het was een mooie dag, want we woonden hier net, het was denk ik augustus of september of zo. En nou, op een gegeven moment kwam er een fles wijn op tafel, zoals dat hè, eigenlijk helemaal niet zo gek is. Het was vrijdag, de zon scheen, <laughs> wat letje. Yeah. Dus we dronken gezellig wat, nou gezellig, gezellig, uh, nog een, nog een fles erbij... Zellig, op een gegeven moment gingen we tochties maken voor de kinderen. Um, want ja, we hadden echt niet echt meer heel veel En Het was allemaal reuze zellig. En ja, op een gegeven moment um, werd het ook kouder. Nou, wij naar binnen. Uh, ik ging een filmpje kijken. Nog eens een fles wijn, nog eens een fles wijn. Maar op een gegeven moment, daar kwam hij. Ja, en we, we wisten, hij moest een keer komen. Um, en je kunt niet zien, maar ik, ik, ik meet nu met mijn hand af hoe groot de fles was. Hij was ongeveer anderhalve meter hoog, denk ik. De fles Slidović. Oeh. huisgestookte Slidovic. En daar zijn ze ook enorm trots op. Want het is, huid, het is onwijs veel werk schijnbaar om dat te maken. En het is, Slidovic is volgens mij van pruimen gemaakt. Maar weet je niet zeker. Nee, dat, we, dat weet je niet meer. Nee, nou het is natuurlijk natuurlijk soort branddieren tussen uiteindelijk. Die fles was ook zodanig groot. dat je hem echt met twee armen moest je hem op om dan die zo'n en glaasje zeg maar uit te schenken en dit was een hele speciale fles want die was niet door hun zelf gestopt maar door hun schoon of door zijn schoonouders de schoonouders de ouders van, van de vrouw des huizen zeg maar mm -hmm. gestopt en uh, ja pruimen vinofiet ik zal heel eerlijk zijn ik heb er aan geroken ik heb er aan, aan van genipt maar het is aan mij totaal niet besteed maar mijn man die houdt er wel van. <lacht> Die heeft wel um, wat, wat glaasjes gebroken en de volgende dag had hij daar best wel wat spijt van. Ja. Maar dat was eigenlijk het begin van onze um, uh, Slidoviets uh, um, uh, kennismaking. Want vervolgens was het uh, kerst en kreeg mijn man van allerlei collega's flesjes huisgestookt. <laughs> We kochten een auto en van de dealer kregen wij... Het <laughs> kwam aan alle kanten op je af. Aan alle kanten komt het <laughs> op je ja, af. Het is echt wel een beetje... cliché-matig. Maar ja, het is, ze houden er echt van. En in de supermarkt, inderdaad... Het is eigenlijk de half, een, een half schap... Um, is gevuld met dit soort... Dit soort ja, spirits zeg maar. Dit soort, uh, dit soort dranken. Ja. Um, hoe sterker, hoe beter. Is, ja, hoe sterker, hoe beter, inderdaad. En dan nou ja, licht raken daaraan. We ook één keer, uh, mijn man dan niet, die ging uh, de kinderen naar school brengen om acht uur ochtend. En die werd toen aangehouden voor een alcoholcontrole. Mm -hmm. Random alcoholcontrole, dat was donderdagochtend, acht uur ochtend. Maar wij, echt, ja, ik was best wel een beetje spaast, denk ik, om acht uur ochtend. Ik bedoel, ik, ik drink een kopje koffie of een kopje thee s ochtend, ja. Maar toch ook wel, ja, als je dit soort, dit soort dingen drinkt... en je drinkt er veel van... en onze buren, ja, die, die, toch, ja, die hebben die grote in huis en ja, die dronken er ook wel veel van. Ja, dat gaat gewoon niet zo snel als je bloedt. Maar de volgende ochtend nog. En daar doen ze dus ook ochtends van, die alcoholcontroles. Wow. Ja, we hebben er erg om moeten lachen. Het was ja. een echt een mooie ervaring. Ik ben echt... Uh, uh, super aardige, gastvrije mensen. En ja. we hebben echt een hele leuke avond mee gehad. Ja. Nou, ja, dus je, je was een, een echte avond, was je een echte Sloaaksem. aan de, ja, aan, de aan de sterke drank. Ja. ja. ja. dankjewel ja. dat ik je zo uh, midden in de nacht... vanuit uh, Bratislava mocht bellen. Graag gedaan. Wat een reis hebben we weer gemaakt. In twee uur zijn we naar Italië, Amerika, Dominica, Slowakije... en nog een keer Amerika gegaan. Ongelooflijk, in zo'n korte tijd. Het is niet normaal. Kan alleen op de radio ook eigenlijk. Hè? We gaan uh, zo trouwens uh, niet stoppen met deze zender... want er gaat gewoon iets gebeuren. Uh, ik ben wel heel benieuwd wat. Uh, Luuk Saneel, daar ben jij verantwoordelijk voor. Yes. <coughs> Zo, hallo. Je nou, emotioneel. je wordt er emotioneel van. Misschien gaan we toch gaan stoppen. Nee, uh, zometeen tussen 3 en 5 uur weer gewoon het programma Drukte Makers. Toch wel. Het, toch, toch wel. We hebben er even over vergaderd. Moeten we het nog een keertje doen, ja, ja. of nee? Na toch uh, de voorgaande successen. Ja. Dat gaan we een tijdje niet meer overtreffen, natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk toch besloten om ook deze week weer op te komen dagen. Dus, en je hebt uh, iets voorbereid. Ja, en ik heb iets voorbereid deze ja. keer. Uh, dus zometeen tussen 3 en 5 gewoon uh, een nieuwe uitzending van, uh, van Drukte Makers. 0800 112. Dat is het telefoonnummer wat je twee uur lang. <coughs> nou, hallo. Ik zeg, even een slokje water hoor. Ja, ja, dat kan je dus twee uur lang bellen, denk ik, dat je gaat zeggen. Dus drie ik en had... vijf ook nog, 0800-1121. <laughs> We hebben ook een app, Radio 1 app. En je hebt ook een onderwerp, denk ik, waar mensen over kunnen bellen. Ja. Of maakt het ja. niet ja, uit? Ja, ja, zeker wel. Het onderwerp van, van deze week is een middelbare school. Aha, want je bent net uh, ik, ben, <laughs> ik mag nu naar de vijfde nu. Dus ik uh, Nee, de middelbare school, want onder andere alle achtste groepers... uit dit land hebben het horen gekregen of ze naar hun favoriete middelbare school mogen of niet. Die ze uh -huh. hebben opgegeven voor volgend jaar. Daar moest je nu al voor aanmelden en zo. En heb je een stelling of zo? Of mogen mensen hun eigen middelbare nou, dat ja, zijn is dat een geheimzaam? Er zijn stellingen. En we gaan het nog over vmbo-leerlingen hebben. Die niet laag opgeleid oh, zijn, nog. maar praktisch opgeleid. Ik ga Marjohan Zwageman nog aan het woord laten. Nou, oh. hartst hartstikke gezellig wordt het. Nou, hè? misschien luister ik, misschien niet. In ieder geval ga ik luisteren naar het nieuws. Met Christian Bonenbakker. Het wereld van, van bnn Vara. bnn Vara.